1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Obama wil een diplomatieke oplossing voor Syrië een kans geven. Hij heeft het Amerikaanse congres daarom gevraagd om te stoppen... met de voorbereidingen van een stemming over een aanval op Syrië. De Syrische regering maakte de afgelopen avond bekend... dat ze bereid is het internationale verdrag... tegen het gebruik van gifgas te tekenen. Voor zover bekend gaat de toespraak van Obama aan het Amerikaanse volk... vannacht om drie uur gewoon door. De vicevoorzitter van het Britse lagerhuis, Nigel Evans, heeft zijn functie neergelegd. Hij besloot daartoe nadat hij was aangeklaagd voor aanranding en verkrachting. De 55-jarige Evans is lid van de conservatieve partij en openlijk homoseksueel. Hij zou de afgelopen elf jaar acht misdrijven hebben gepleegd... waarvan volgens justitie zeven mannen het slachtoffer zijn geworden. Evans zegt dat hij onschuldig is en dat dat bewezen zal worden. Hij moet volgende week woensdag voor de rechter verschijnen. Evans legt alleen het vicevoorzitterschap neer. Hij blijft wel lid van het Lagerhuis. In de Roemeense hoofdstad Boekarest worden de komende tijd duizenden zwerfhonden afgemaakt. Het parlement van Roemenië heeft daarvoor toestemming gegeven. In Boekarest leven tienduizenden zwerfhonden die vaak vals zijn. Elke week worden tientallen mensen gebeten. Vorige week werd een jongetje van vier doodgebeten. Dat leidde tot protesten. En president Basescu riep het parlement toen op om haast te maken met een wet die het doden van zwerfhonden mogelijk maakt. Het Nederlands elftal heeft zich de afgelopen avond geplaatst voor het WK in Brazilië. Oranje won de uitwedstrijd tegen Andorra met 2-0 door twee doelpunten van Robin van Persie. Nederland heeft nu 22 punten uit acht wedstrijden. Doordat in dezelfde poel Roemenië verloor van Turkije is Nederland niet meer in te halen. Ook Italië heeft zich geplaatst voor het WK door een 2-1 overwinning op Tsjechië. Het weer in de loop van de nacht neemt de buiigheid af. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden. Morgen vallen er nog buien, maar er is ook af en toe zon... en het wordt dan een graad of 17. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Diemen en Muiden-Oost. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A27 Gorkum richting Utrecht. En ook in omgekeerde richting is bij knooppunt Rijnsweerd... de verbindingsweg dicht... Dat komt doordat er een vrachtwagen van een viaduct is gevallen. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen Plach. Goedendag, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Ik heb mijn groene jasje maar eens aangedaan vannacht... want we hebben het deze Caseluna over zaken doen in de nieuwe economie. En die nieuwe economie is gericht op duurzaamheid. Nou gaat dat verder dan een beetje biologisch doen... of een beetje milieuvriendelijk zijn. Het is een hele andere manier van denken en van werken. Dat hebben we in het eerste uur kunnen horen van hoogleraar Marco Heckert. Bent u nou zelf zo'n creatieve, duurzame ondernemer? Dan moet u even wachten met gaan slapen en ons bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Of even een mail sturen. Dat kan natuurlijk ook naar casaluna.ncrv.nl We hadden het in het eerste uur al even over tapijtenfabrikant Desso. Dat is een enorm groot bedrijf. Uh, daarbij gaat het niet meer om dat je een tapijt koopt. Maar eigenlijk lease je het. Of je laat gewoon het tapijt leggen. En als je um, een stuk vuil is, dan wordt dat vervangen. Of als je denkt, nou ik ben wel toe een ander kleurtje. Dan komen ze een nieuwe kleur leggen. Dus op die manier gaat het niet meer om het bezitten van het tapijt, maar om het gebruik ervan. En dat hadden we er in het eerste uur ook over. Nou is Desso een heel groot bedrijf. Er zijn ongetwijfeld genoeg initiatieven uh, die u misschien als ondernemer thuis heeft genomen. Van u denkt, ik zoek het eens helemaal in een andere richting. Ik pak het helemaal anders aan. En op die manier is het ook duurzaam. Dan wil ik uw verhaal heel graag horen. 0800-1121 of mailen naar kazaluna.ncrv.nl Misschien leuk om naar een fragment te luisteren over het bedrijf Daico. Dat is ook zo'n duurzaam uh, bedrijf. In 2010 kreeg het de Herman Wijfels innovatieprijs, omdat het ook vernieuwend is. Het, uh, het verft namelijk textiel zonder dat er water aan te pas hoeft te komen. En op die manier is het natuurlijk veel duurzamer en milieubesparend. Inmiddels heeft Daico al contracten met Nike en met Ikea getekend. Dus je zou wel zeggen dat er wat potentie in zit. Um, Tegenlicht al een tijd geleden daar een uitzending over. Mijn naam is René Momaal, ik ben van de firma Dico Textile Systems... en onze vinding is een CO2-textielverfmachine. Als je bedenkt dat er per jaar ongeveer 60 miljard kilo textiel wordt geproduceerd... waarvan ongeveer de helft 30 miljard kilo geverfd wordt... waar je met name nu schoon drinkwater voor nodig hebt in grote hoeveelheden... er wordt geverfd met name in Azië... en dat zijn ook met name gebieden waar water een schaars goed kan worden is. En daarbij speelt de vervuiling van het water ook nog een grote rol... en dat zou je dus met onze vinding volledig kunnen ondervangen... Onze machine gebruikt geheel geen water, geen chemicaliën, het uh, doek gaat er droog in. Er wordt CO2 in de machine gebracht, dat wordt onder druk gebracht, wordt vloeibaar. In de vloeibare fase kan je het doek verven. Je kan de kleurstoffen weer keurig opvangen, dat is geen afvalproduct. Het proces is ongeveer de helft sneller, gaat tussen de 2 en 2,5 uur. Van de CO2 die wij gebruiken, hergebruiken wij 95%. Het proces is daarbij in operationele kosten ook ongeveer 50% goedkoper. Dus een andere manier van textielverven, een andere manier van ondernemen en uh, zaken doen. Maar wel een hele succesvolle, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk weten we inmiddels. Duurzaam doen is één ding, maar een bedrijf moet natuurlijk ook nog wel succesvol zijn en uh, renderend zijn. Nou, als u zo'n nieuwe ondernemer bent, dan horen we graag uw verhaal. U kunt bellen 0800 1121 en ik wil zo graag van u weten, hoe pakt u het aan? Uh, waar zitten de valkuilen? Wat vond u spannend om het wel of niet te laten slagen? Waarin handelt u, uiteraard? En in hoeverre werkt u dan ook samen met andere ondernemingen? Want het schijnt ook wel bij het innoveren centraal te staan... dat je niet meer je kennis alleen maar voor jezelf houdt... maar dat je ook bereid bent om samen te werken... om op die manier een duurzamer product neer te zetten. Bent u nou zelf een klant? Maakt u gebruik van een van de voorbeelden waar we het over hadden? Least u bijvoorbeeld tapijt bij Desso? In het eerste uur hadden we het al over de lease-mobieltjes van Hai en KPN... Heeft u dat ook gedaan? Hoe beviel dat dan? Of uh, bent u zo'n uh, elektrische wagenfreak? Dan uh, ben ik ook benieuwd naar uw verhaal. Casaluna.ncrv.nl is het mailadres. En bellen kan dus 0800-1121. Well, Take them back to lie with you And visit Jamie's room But they can never take the pain away Or brighten all the gloom And if your hands are cleansed in sorrow May it help you ease your pain and Though the windows have a view of City rain City rain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 de jaren 80, 1988 om precies te zijn. Rory Block met het nummer Loving Whiskey. We hebben het vannacht over duurzaam ondernemen. De nieuwe economie wordt het wel genoemd. Misschien moet je zeggen duurzaam 2.0. Het gaat dan niet om, je doet een beetje biologisch. Nee, je, je hebt een bedrijf echt op een hele andere manier opgezet... We al een uh, voorbeeld van Dyco, dat textiel dus verft... zonder dat er water aan te pas gaat komen. We hebben het gehad over die lease-mobieltjes van KPN en Hai. Nou, ik ben benieuwd als u daar gebruik van heeft gemaakt. Met welke motieven heeft u dat dan gedaan? En werkte het? Of waarom werkte het niet? Want het project is uiteindelijk mislukt. Het is wel interessant om uh, erachter te, te komen waarom dat nu is. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Duurzame groene ondernemers, ze zijn er toch wel? Ik neem aan dat ze niet allemaal liggen te slapen, kan ik me zo voorstellen. Dus laat het eventjes weten. U kunt ook mailen als u niet in de uitzending wilt komen... maar u het verhaal wilt vertellen. Casaluna Ik zat een beetje te zoeken op internet over duurzame ondernemingen... en kwam op, het, op de site van duurzaamondernemen.nl. En daar is vandaag uh, op geplaatst... Uh, dat een, de Going Dutch een nieuwe betekenis uh, gaat krijgen. Met als kop... Why the country is leading the way on sustainable business. Dat is een soort uh, nieuwe Dow Jones... Uh, index is uitgebracht en die gaat dan vooral op duurzaamheid. En dan blijkt dat Nederlandse bedrijven daar enorme hoge ogen scoren. En dan gaat het om bedrijven als Philips, Unilever, Axel Nobel, DSM, PostNL. Die zitten allemaal volgens mij in de top 10 van die, uh, van die nieuwe manier van Dow Jones Sustainability Index. Dus dan merk je dat er toch in Nederland genoeg aan gedaan wordt. Nou zijn dat de grote bedrijven. Het zou leuk zijn als een CEO even belt, maar ik ik kan me zo voorstellen dat dat niet gebeurt. Maar ik wil vooral ook de kleinere initiatieven horen. Als u bent begonnen met een bedrijfje in... Uh, ja, god, zeg het maar. Ik weet het niet. Laat het dan eens even weten. De, de elektrische auto hebben we natuurlijk al over gehad. Misschien uh, een onderdeel van... Van een, van een telefoon of zegt u... ik maak hele speciale, goede accu'tjes die lang meegaan... en die kunnen we goed gebruiken. Dan hoor ik dat natuurlijk ook graag misschien aan meubels... of dingen in het huis die geplaatst kunnen worden... die, die duurzaamheid vergroten. We hadden we het ook over duurzaam bouwen. In woningen vallen nog genoeg verbeteringen uh, toe te passen. Kent u bedrijven? Heeft u in de omgeving gewerkt met zo'n bedrijf? Dan uh, mag u dat allemaal laten weten. Ik vind het wel leuk om nog naar een fragment van Tesla te gaan luisteren. We hadden het daar natuurlijk al eerder over. Dat je genoeg automerken hebt die een elektrische wagen op de markt brengen. Maar dat er sinds kort in Tilburg een fabriek gevestigd is die alleen maar gericht is op elektrische auto's. En dat is Tesla in Tilburg. Kent u hem? Nee? Dan heeft u de laatste tijd niet opgelet. Want hij is de meest spraakmakende zakenman ter wereld. Dat is Elon Musk. Elon Musk? Elon Musk? Elon Musk wordt ook actief in ons land. Deze week opent hij in Tilburg een fabriekshal waar zijn automerk Tesla alle auto's voor de Europese markt in elkaar zet. Volledig elektrische auto's waar kenners en liefhebbers helemaal wild van zijn. We rijden zijn nieuwste auto samen met ondernemer en autofanaat Michiel Mol. Het rijdt echt heerlijk hè. Alsof het niks is hè, doodstil. Van 150 in uh, 5 seconden geloof ik. Zoiets leek het hè, ja. En we kijken naar hoe Musk met de toekomst bezig is. In de ruimtevaart, in de energiebusiness, misschien in het vervoer. En hoe hij de lieveling van ondernemend Amerika is. Hij is either a visionary or he's barking mad. Dit is geen reclamespotje voor deze auto. Dit is geen reclamespotje voor de elektrische auto. Maar dit is een verhaal over Elon Musk, de geestelijke vader en de bouwer van deze wagen, de Tesla. En Wat Steve Jobs deed voor de computer, de telefoons en de tablets. Dat doet Elon Musk voor de elektrische auto, maar nog voor heel veel andere dingen. We horen wel dat het waarschijnlijk 40 jaar gaat duren, dat vertelde onze gast Marco Hekkert. Denkt hij in ieder geval voordat die elektrische auto echt gewoon gemeen goed is geworden hier in Nederland. Dus er gaat een enorme tijd overeen voordat echt die vernieuwende zaken... Ja, als normaal worden gezien. De, de mobiele telefoon schijnt precies dezelfde ontwikkeling te hebben doorgaan. Dat het ook uh, jaren, tientallen jaren heeft geduurd... voordat het zo'n hoos was en zo'n succes was als dat, het, uh, als dat het nu is. Nieuwe groene ondernemingen. 0800-1121 of casaluna.ncrv.nl Tamar hebben we aan de telefoon. Tamar Stern, nacht. Hallo, ik ben geen uh, producent van nee. iets... maar ik ben uh, voorzitter van de bewonerscommissie... Een paar, van een complex van panden, oude panden uit 1890, zo ongeveer in de Jordaan in Amsterdam. Die zijn wij zijn daar in, valt genoeg aan te isoleren, denk, in denk de ik. Slag dan meteen. Met, uh, met uh, onze wooncorporatie, want die wil van alles en nog wat. Ja. Um, nou is het zo dat onze panden allemaal aan elkaar geregen zijn. Hè? Het zijn geen losstaande panden en ik heb daarover gesproken met mensen uh, die met isolatie en zo te maken hebben en die zeiden ja wij hebben eigenlijk voorbeelden van losstaande huis, want eigenlijk omdat jullie aan elkaar zitten hebben jullie al heel veel isolaties wat de muren betreft uh, links en rechts. Yeah. Maar het gaat vooral om beneden en de dak goed te isoleren. Nou, daar hebben wij ook helemaal niks tegen. Dat heb ik trouwens zelf al gedaan. Want ik woon gedeeltelijk op een zolder. Mm -hmm. Maar um, wij merken nu dat de, de corporaties, die, uh, en samen met de woonbond, die stellen voor dus om alles zo goed mogelijk te isoleren. Maar dat gaat dan gepaard... Uh, met allemaal uh, vaste dingen. Als je beter isoleert, dan willen ze ook dat je mechanische ventilatie neemt. En uh, dat heeft allemaal consequenties. Dat, dat, dat is twintig jaar geleden hebben ze dat hier ook geprobeerd te doen, maar dan houden wij gewoon bijna geen ruimte meer in onze woning over. Maar hoezo en, uh, komt dat dan? Hoe komt er allemaal apparaat, nou, dan moet er apparatuur te staan? Die mechanische ventilatie die heeft dan als gevolg dat uh, binnen door moeten allemaal pijpen getrokken worden. Dus als je vier ...woningen op elkaar hebben, komt er elke keer een pijp bij. Dus er wordt steeds... okay. Degene die boven wordt, heeft dan bijna kijk maar zijn kast of zijn douche... ...moet dan weg, zeg maar. Dat kan helemaal niet. Die woning is eigenlijk klein. Ja, ja. Dus we hebben, nu ventilatie toen afge... we hebben toen ventilatie afgedwongen zeg maar, via pijpen aan de buitenkant. Maar dat zou dan weer niet kunnen als het mechanisch geventileerd wordt. En er zijn een heleboel mensen die daar gewoon de keuze willen hebben... ...of ze een, uh, een, gewoon een eigen kachel stoken of een cv hebben... En dat kunnen mensen, namelijk die uh, eigen woning, eigenaar het zijn van een woning, kunnen dat ook kiezen. Uh -huh. En dat kunnen wij dan niet kiezen. En wij, wij zijn natuurlijk helemaal niet, en zeker ik niet, tegen groene oplossingen. Maar um, wij zijn dan, bijvoorbeeld, we hebben aan de ene kant wel dubbel glas, aan de andere kant niet. Dus dan willen we aan de achterkant ook dubbel glas. Maar uh, we vinden een beetje uh, dat het ons opgedrongen wordt. Uh, en we zijn een beetje bang dat er gebeurt zoals je bij de printers ook hebt. Zeg maar. Zij zeggen namelijk, ja het is een heel voordeel, je moet er veel meer huur gaan betalen, maar je hoeft dan bijna geen energie meer te betalen. Omhelft dat nou maar. Ja, ja. Maar wij hebben dus helemaal geen, je hebt dan zelf geen invloed meer op je eigen energiegebruik. En dat het lijkt dan een beetje meer op zo'n koppenverkoper. Als je met printers worden een zegelverkoper, maar de, de inkt van de printer wordt heel duur. En ja, daar ja. heb je geen, geen, uh, hoe je het? Geen invloed nee, op. Nee. En dat vinden wij een beetje eng. Van dat de corporaties dan, um, met zo'n soort dwang komen en dan zeggen van ja, maar het is allemaal heel goed. Wij willen wel mee, meedenken en meewerken. Maar dat is het volgens mij toch? Op een manier? Ja, dat je als bewonerscommissie daar ook serieus in wordt genomen. Ja, maar dat is heel moeilijk. Dat is nu lastig, ja. En ja. hoe gaat het dan nu, nu lopen? Is, is het al een, een gelopen race? Of... Nee, nog niet helemaal. Um, wij proberen in, sa samen met mensen oplossingen te vinden... zodat er wel bijvoorbeeld beter geïsoleerd glas komt... en dat er oplossingen zijn dat mensen dus wel open verbrandingsdingen uh, uh, mogen hebben... als een gewone gaskachel en een gijzer, maar dan dat het niet uh, uh, gevaarlijk is... Uh, daar kan je namelijk gewoon oplossingen voor vinden. Ja. En ja, we zijn er mee aan de slag. Maar er is nu al een corporatie uh, in Amsterdam die verplicht wil dat iedereen uh, CV krijgt. Okay. En, uh, en met, dat... met welk oogpunt is dat vanuit duurzaamheid? Nou, nee, dat is dan uit oogpunt, uh, nou misschien gedeeltelijke duurzaamheid, het oogpunt van dat ze niet meer willen dat mensen op verbrandingstoestellen hebben, zoals geizers, in verband met koolmonoxide. Maar het grappige is dat de laatste, ik hou dat heel goed bij, dat er steeds in, in nieuw opgeleverde woningen er steeds problemen met koolmonoxide zijn. En dat is uh, door ondeugdelijke afstelling dan, want een cv-kedel wordt uiteindelijk ook gestookt. Ja. Dus dat daar kan ook uh, dat gebeuren. En ik heb gewoon een deal gemaakt met uh, GGD. Die stond uh, op diezelfde plek waar ik praatte over met mensen over isolatie. En die had een heel goed uh, klein brochuretje van uh, opeens afiertje. En daar stond precies op wat mensen wel en niet moesten doen. En die heb ik gewoon gevraagd of ze in 40 keer wilden drukken en aan ons geven. En die okay. heb ik via de corporatie laten verspreiden Ja, ja, kijk aan. Zijn er nog zelf alternatieven die je onderzoekt van hoe het in jullie woning ja, beter kan? Desnoods, ja, we proberen. Nou, we vinden heel goed dat ze die kappen gaan isoleren. Dat moeten ze ook, dat zijn ze verplicht. Maar die andere dingen die hebben allemaal te maken met een soort geriefsverbetering... noemen ze dat dan. En waar dan ook de huur, uh, huurverhoging aan vast zit. En dat is best aanzienlijk. Dus ik heb ook gezegd, nou ja, misschien moet, gaan wij dan een collectief van huurders maken van mensen die gewoon uh, dat dubbele glas achter willen, want dat is uit onderzoek gebleken dat mensen dat graag willen hebben. Ja. Aan de noordkant. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Dat is ja, altijd lastig, hè? Dus Je voelt ja. je zo'n uh, David en Goliath verhaal. Ja. Uh, maar zo... ik ben een beetje benieuwd hoe jouw gast daarover denkt, over die... Een beetje die koppelverkoop, uh, zeg maar, die yeah. dan zit van verhuurders. Uh, met te zeggen van ja, maar dan hebben jullie veel minder energiekosten. Yeah. Maar dan gaat de huur wel heel pittig omhoog. En daar, daar kunnen zij op sturen. Yeah. En wij hebben dan geen eigen. Inbreng meer nee, over ons nee. gebruik. Ja. Het, is wel, ja, het is jammer dat hij helaas uh, weg is. Moest morgen weer oh. Morgenochtend moest hij weer heel vroeg college geven. Anders oh, had ik het ja, nog maar, kunnen, ja, dat kunnen dat voorleggen aan hem. Want okay. het is wel een interessante vraag inderdaad. Ik wist ook niet dat dat soort dingen... dat het op die manier al wordt beklonken. Maar goed, het is ja. wel iets. Misschien voor de volgende keer om eens uh, voor te leggen okay. aan Dank je wel in, in ieder geval uh, voor het bellen, Tamar. En ja. een goede nacht verder. Oké, okay, jullie ook. Dag. Bent u zo'n groene ondernemer of maakt u er gebruik van als klant zijnde? En waarom vindt u dat dan zo belangrijk? Wat voor zaken gaat het over? Hoe heeft u het aangepakt? Allemaal zaken die ik graag van u wil weten vannacht. 0800 1121 of mailen naar casaluna.ncrv.nl. Ik las dat uh, Mona Packaging, dat is in juni van dit jaar, eind juni, voor de derde keer is de Telegraaf Top 100 Groene bedrijven Awards uitgereikt. En Mona Packaging uh, is verkozen tot groenste bedrijf van Nederland. En het mooie daarvan is, want we hadden het eerste uur daarover van, zijn het dan vooral nieuwe ondernemingen die het makkelijker hebben. Maar Mona, heb ik begrepen, is, is gewoon een familiebedrijf uit Weert geweest dat zich dusdanig duurzaam heeft ontwikkeld, dat ze nu die prijs hebben gewonnen. En zij maken verpakkingen. En uh, ze hebben dusdanig de CO2-uitstoot weten te verminderen. Dat ze op die manier een hele nieuwe lijn van verpakkingen en disposables uh, uit hernieuwbare grondstoffen hebben opgezet. En dat heet dan Mono Natural. Ze is dus op die manier toch innoverend geweest, vernieuwend geweest en dus uh, met een mooie prijs vandoor gegaan. Nou, dat soort bedrijven, grote of kleine, vind ik leuk om uw uh, verhalen te horen. Dus bel nog even. 0800-1121. Sorrow, where is my life? Can I cry on your grave? Can I love Kijk je hier, kijk je voor je voor je voor je je voor je voor je je voor Output transcript: met Le Bien et Le Mal. Duurzaam ondernemen hebben we het vannacht over. Ik vroeg naar als u zelf een ondernemer bent die het helemaal op een andere manier aanpakt, dan laat het eventjes weten. Nou kregen we een linkje doorgestuurd over Israël, die accu-wisselstations voor elektrische auto's maakt. En dat is op zich wel leuk. Lege batterij van je elektrische auto in minder dan vijf minuten verwisselen voor een volle. A better Place die blijkt dat tot een fluitje van een cent te maken. Komende maand stappen in Israël en Denemarken de eerste klanten van een Israëlische firma in hun auto met een verwisselbare batterij. En in Nederland begint het bedrijf komende zomer met een wisselstation voor elektrische taxi's. Op Schiphol. Door die scheiding tussen het eigenaarschap van de auto en de batterij... hebben we de auto betaalbaar kunnen maken. En ook hebben we zo'n goede infrastructuur kunnen ontwikkelen... voor het opladen van de, bak bakkerij, of de batterij. Dat vertelt Julie Mullens in het bezoekerscentrum... dat ironisch genoeg is gebouwd op het terrein... van de voormalige Israëlische olieopslag in Tel Aviv. Kijk. Dus schoon even een nieuwe batterij wisselen voor je elektrische auto. Op die manier wordt het wat makkelijker rijden natuurlijk. Dat soort initiatieven. Leuk om te horen. Bedankt voor het uh, mailtje. René Reis was het in uh, dit geval. Um, wat hadden wij nog? Meer, oh ja, Een mailtje ook van Steven. Die schrijft... De hele wereldeconomie draait nu om de olie. Er zijn al lang duurzame en betere alternatieven ontwikkeld. Die zijn er, al decennia. Bijvoorbeeld auto's die 1 op 1500 rijden... met een totaal andere brandstof. Maar om deze nu meteen in te voeren... zou de huidige wereldeconomie en stabiliteit enorm in gevaar brengen. Als de olie bijvoorbeeld plotseling in waarde gehalveerd wordt... dan stort alles in elkaar en breekt Armageddon uit. En daar zitten we natuurlijk met z'n allen niet op te wachten. De kanttekening dus. Van Steven, dankjewel voor de mail. Peter uit Roermond heeft gebeld op 0800 1121. Goedenacht. Hoi, goeienacht. Jij bent een ondernemer. Nou, ik ben ondernemer en wat uh, dan net die man heeft gezegd... dat uh, sluit volgens mij uh, enorm aan op, uh, op hetgene dat ik wilde, eigenlijk wilde vragen. Uh, ik onderneem met Griekenland en dat gaat fantastisch goed. Ik importeer Griekse wijnen... Ja. En uh, olijfolieën en met name met Creta uh, werk ik veel. En dan moet iedereen ook weten dat daar ontzettend duurzaam gewerkt wordt, want uh, afval is uh, gruwelijk duur. Maar groot is mijn verbazing als ik dan zie dat er bijna nergens met zonne-energie gewerkt wordt. En als je dan vraagt waarom doen jullie dat niet... In Griekenland, alweer. Is... Ja, in Griekenland. En daar schijnt dus totaal geen, uh, uh, geen subsidie op te zijn. En ik heb zoiets van... Als je ziet hoeveel land dat in Griekenland onbewoond is... Want Griekenland is 30 keer zo groot als Nederland. Ja. En er wonen net 9 miljoen mensen. Uh, ja, Er is zoveel plaats en zoveel zon. Griekenland had nooit in de crisis hoeven te zijn. Dus ik heb gewoon het idee dat... Uh, uh, hou me ten goede. Ik vind het duurzaam ondernemen vind ik ontzettend goed. Ja. Zeker voor de toekomst. Maar van de andere kant is het zo... Waarom zijn er dan zoveel regels... Die dan wanneer de kans gegeven en geboden is, uh, het uh, complete uh, uh, ja, idee weer eigenlijk verwaarlozen. Ja, ja. het, het demotiveert. Uh, neem, ja, de, neem in Duitsland. In Duitsland uh, is er nu al een, uh, uh, een zonnepanelenfabriek is uh, failliet. En waardoor komt dat, <tus> zelfs in Zuid-Duitsland is veel zon. Maar waarom gaat zo'n fabriek failliet? Nou, heel eenvoudig, omdat op het moment dat er zonnepanelen op je dak staan, dan gaat de verzekering klagen. Die zegt van, ja, maar dan gaan wij die brandverzekering verhogen. Want oh, echt waar. Dan, ja, niemand van de brandweer kan blussen op een normale manier. Dan moet weer speciaal spul komen. Ze kunnen niet met water blussen vanwege de stroom. Noem maar op. En dan denk ik van, de mensheid is toch veel verder. Elektrische ja. auto's die stammen al uit 19... Uh, ik geloof 1928. Ja, of ja, ja dat zei Marco Hekert ook van. Die zijn, die zijn dan zo oud. Het is ooit geprobeerd, ja. maar ja, ook weer uit de handel genomen. Misschien waren ja. we er nog niet aan toe. Maar ja, maar nou, komt... we, we hebben toch al tien jaar een... een uh, hoe heet het? Deze solar race in uh, Amerika... Enfin, ja. Sorry, in Australië. Ja. Die hebben, van de tien jaar dat het existeert, hebben ze, geloof ik, drie keer gewonnen. Ja, misschien nou, meer. Dan snap ik ja. niet, dat er niet dat er niet veel eerder ingesprongen wordt. Want we mogen niet vergeten dat de grondstoffen olie... ook gebruikt worden in harde materialen, in uh, medicijnen. Als ja. ergens geld mee verdiend wordt, dan zijn het wel medicijnen. Dus van een of ander Armageddon... zal echt geen sprake zijn. Die Arabieren houden heus wel uh, de centen in de hoor. Ja, het gaat in dit geval... Uh, dat is wat Steven bedoelde, van als het natuurlijk... in één keer van de ene op de andere dag... zou worden doorgevoerd, ja. dat kan ook bijna niet, denk ik. Ja, nee, maar ik, dat ik denk niet tot dat... Dat het uh, dan tot destabiliteit leidt. Nee, maar ik denk niet dat dat uh, tot, uh, tot zoiets zou leiden. Ik, nee. ik denk dat, uh, dat juist de onwetendheid... van de mensen aan de macht... kijk naar Nederland hoe goed het gaat... Dat uh, zelfs de ignorantie van deze mensen ertoe leidt dat een welwillend iemand die groen wil ondernemen niet in staat gesteld wordt om groen te ondernemen omdat de mensen te bang zijn. Ja. Omdat ze allerlei uh, fiasco, uh, weet ik veel wat, uh, doemscenario's uh -huh. voor zich hebben. Terwijl dat volgens mij helemaal niet nodig is. Het evolueert wel. Ja. Ja. En het is belangrijk dus dat het je alle neuzen dezelfde kant op krijgt ook. Ja, maar ja, dat, dat, ik bedoel, dat een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld ook meewerkt. Ja. Pardon? Dat een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld dus ook meewerkt. Ja, maar daarom, het, is, het, is, ja. Het, het gaat niet meer om het product. En dat is waar ik me zo aan erger. Het is gewoon die, die politieke en bankmachtige belangenverstrengeling... die elk goed idee direct de kop indrukt. Want ze zijn bang voor hun miljoenen die andere mensen hebben betaald. Ja. Ik kom trouwens in dat... Uh, ik weet niet of je het eerste uur hebt geluisterd... maar we hadden het over het boek wat vandaag is uh, gepresenteerd... Zaken doen in nee, de nieuwe kom... economie. Nee, in... ik, ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb uh, eerst mijn boekhouding gedaan. <lacht> dan heb ik niet geluisterd. Wel zo belangrijk. <lacht> nou, in ja. dat boek staat, en dat vind ik wel leuk om dan even aan jou voor te leggen... het initiatief. Het gaat dus over dat je dingen heel anders moet gaan benaderen. Dus uh, ja. dat je niet denkt in, in uh, ik heb iets, maar ik maak gebruik van iets. Zeg maar. En of je het dan liest of op wat manier je eraan ja, komt. Dat is een dat, andere het, manier het, van denken. Het is toch hetzelfde met die, uh, met die uh, batterijen wat, uh, wat u zojuist aanhaalde. Ja, ja, uh, ja. In, in het oude wilde westen, ja, het klinkt nu heel romantisch. Maar nou, er kwamen mensen met paarden naar één plaats. En uh, er werden de paarden gewisseld. Ja. En dat was heel normaal. Toen was, ja, gek is dat eigenlijk. Hè? Dat kunnen ja, we daarmee een voorbeeldje aannemen. nemen? Ja, maar dat is, dat is ontstaan uit armoede. En wetende dat die persoon die ergens naartoe moet... belangrijk kan zijn voor de menigte. Maar op dit moment, ik ben absoluut geen communist... en ik hou er ook wel van om, om geld te verdienen. Maar ik heb zoiets van... jongens, we zien toch allemaal dat het zo niet meer gaat. Ik bedoel, mensen... een heel ander voorbeeld. Mensen gaan sparen in het buitenland... om het Nederlandse systeem te omzeilen. Daar wordt binnen twee dagen wordt daar 38 miljard aan betaald... En nu moeten we, God weet hoe lang, sparen om 6 miljard terug te verdienen. Terwijl over die 38 miljard wordt nooit meer gepraat. Dat was Wouter Bos met heeft. Ja, ja. En dan denk ik van, niemand kijkt meer om zich heen. En of het nu met het banksysteem is of met het groene ondernemen, het klinkt allemaal leuk. Maar zolang wij niet met... Uh, ja, volgens mij moet er gewoon iets gebeuren. Er moet een of andere natuurramp gebeuren zodat de mensen echt met de neus op de feiten worden gedrukt, dat ze dan eens een keer zeggen van, gewoon loeiende, nu ben ik mijn huis kwijt. Ik, nu begrijp, zal ik begrijp wat niet je bedoelt, komen. maar ik hoop niet dat het gebeurt. Ik, even nee, iets anders, Peter. Ken jij, de, ja. ken jij Naked Wines? Want jij zit in de wijn, toch? Ja, naked Wines zegt mij uh, iets, maar niet veel. Ik heb er iets van gezien, geloof ik, vorig jaar of dit jaar op de beurs in Berlijn. Maar... Oh, echt waar. Ja. Ik las het in dat, in dat boek, want daar wilde ik eigenlijk keer dat voorlezen. Het is een Engelse onderneming. Ja. En zou ja. uh, ik een stukje voor. Vind je het interessant of niet? Ja, uh, ja, ik vind het heel interessant, tuurlijk. Die met een geheel nieuwe combinatie van partijen, geldstromen en content een prijswinnende entree maakte op de wijnmarkt. Als je 50 dollar besteedt aan een fles heerlijke Nappa-cap, heeft hij het over, zegt Naked ja. Wines, dan betaal je ongeveer 7 dollar voor de wijn. en 43 aan sales, marketing en andere zaken die je niet proeft. Dat kan anders. Nou, hoe? Door de overheid uit het proces weg te halen. Je koopt toch liever wijn van wijnboeren dan van salesmen? Naked Wines ja. strategie is een mengeling van crowdfunding het wijnclubgevoel en verkoop tegen groothandelsprijzen. Dus klanten of investeerders die betalen ongeveer 25 euro per maand... zolang als ze dat zelf willen. Geen minimale contractduur, ze krijgen geen dividenduitkering of aandelen... maar 40 tot 60 procent korting op de aanschaf van wijnen... via de webshop van Naked Wines. En dat werkt dan weer ja. samen met allerlei kleine onafhankelijke wijnboeren... in 13 landen. Klinkt goed, ja, hè? Ze van, ja, dat is heel goed, maar dat, dat concept is al uh, zeker 15 jaar oud... En met name op Kreta en op Rhodes heb je twee uh, monestaatjes, dat zijn, uh, hoe heet het, monnikenkloosters. Uh, monniken -kloosters. Ja. En uh, dat heet daar uh, uh, Agia Triada, Heilige Drie-eenheid. En die doen feitelijk hetzelfde. Die, uh, ja. kopen, dus, uh, ja, die kopen de druiven op van uh, de boeren, die op dat moment arm lastig zijn. Ja. Werken met hen samen of stellen zelfs uh, uh, materieel ter beschikking. En mensen kunnen daar ook niet zomaar kopen. Mensen kunnen alleen maar via de Agiatriada kopen en op dat moment uh, krijgen ze dan vergunstigingen in de producten die ze aanschaffen. Maar het gaat veel verder dan wijnoot. Het gaat uh, olijfolie, het gaat, uh, uh, ja, men noemt het Egyptische zeep, want het is een zeep die gemaakt wordt van olijvenpit, het is meer als een scrubzeep. Groepelijk duur het spul. En ja, daar schijnt ineens uh, heel veel interesse in te komen. En, hoe uh, heet het, uh, slakke uh, gel. Slakke gel? gel? voor uh, de... Uh, het, het verjongen van je huid. Slakke, uh, slakkezel, zoek het woord. Ah, gatver. Ja, er zit zelfs een Limburger in Athene. En die heeft daar, uh, ik weet niet hoeveel uh, uh, scheve schotten noemen ze dat dan. Ja. Dat zijn uh, houtjes op een plankje. En dat wordt nat gehouden. En daar uh, ja, goede slakken. En de gel daarvan is goed voor je huid schijnt. Ja, een slak heeft misschien een enorme uh, letteken... Uh, okay. ja, noem maar op. Ik, ik zit niet in die branche. Nee. Maar het klinkt dat heel, maar... uh, niet zozeer vernieuwend als wel duurzaam. Dat dan weer wel. Maar het is ja, grappig wat het, jij zegt en... over, over die, die wijnhandels in, in uh, Griekenland. Want hier dat naked ja. wines betaalt ook voor de druiven. Dus dat is inderdaad dan eenzelfde soort, uh, eenzelfde soort model. Ja, en, en, wat, en wat er nu ook weer gaande is... Misschien dat we dat concept eens een keer uh, voor ogen moeten houden... In Griekenland gaat veel meer gebeuren met ruilen. Uh, een timmerman die komt uh, jouw hutje aftimmeren als jij zorgt dat hij uh, voor een uh, maand uh, aardappelen en tomaten ja. heeft. Ja. En ja, maar noodmacht maakt, uh, nood mag er vriendenrust. Dat zegt uh, de Duitser. Ja. Maar die, ja, de Grieken zijn dus zo ver in die crisis gekomen dat op dit moment wordt er toch wel meer gedaan. En het moet ook wel. Uh, kijk nou uh, liter, een liter benzine kost 2,73 op Creta. Mm. Ga dan eens met plezier naar je werk als dus je ja, 10 kilometer verderop moet. Ja, verder kan op. Hey. ja dat, dat kan toch niet meer? Nou, in, de, in dit boek hier over dat, uh, dat nieuwe, die nieuwe economie... hebben ze alle voorstellen ook aan kinderen voorgelegd. Om te kijken van ja. hè, de toekomstige generatie. Hoe kijkt die er met hun blik naar? En dan komt dat ruilen komt ook heel erg aan bod. Van ja, weet je, als de een dit heeft en de ander dat... waarom zouden we dat dan niet gewoon met elkaar kunnen uitwisselen? Op die manier ja, heb je maar, minder maar, producten in totaal nodig. En het is dus ook ik, weer een vorm van duurzaamheid. Ja, maar het is inderdaad dat de neuzen niet dezelfde... Je ziet kinderen nu naar school gaan. Uh, het ene veintje gaat dan, uh, dan moeten ze naar de brugklas en dan moeten ze zo'n tabletcomputer uh, hebben. Nou, ik ben er al uh, drie verloren in de tussentijd, dus ik, ik weet dat die dingen gruwelijk duur zijn. Maar vaak zijn het de kinderen niet die het product willen hebben. Vaak zijn het de ouders die willen laten zien dat hun kind alles krijgt. En dan zijn ze op school en dan gaat zo'n ding stuk of andere kinderen zijn jaloers. En dan denk ik van, jongens, het hoeft toch allemaal niet. Ja. Maak daar eens gewoon een unisoon beleid in. De kinderen hoeven niet in een stramien te lopen... zoals in uh, Soylent Green of zo. Maar het kan toch iets minder, ja. alsjeblieft, zeg. Ja. Nou, dankjewel Peter, voor het bellen. Nou, en, uh, wat, is, uh, wat is een goede wijn uit Griekenland? Dan uh, noteren we hem even. Nou, uh, weer gewonnen dit jaar. De Vidiano Vi van Alexakis Wines. Dat is mijn leverancier. En dat is de grootste van Creta. De Vidiano. We hebben de er Vidiano. Zoek hem maar op. Hij heeft nu dit jaar voor de vierde keer op rij in beleiding gewonnen. En we zijn ontzettend trots. Kijk, Dankjewel. En succes met de zaak. Graag gedaan. Dag hoor. En succes. Ja, dankjewel. <lacht> succes Noem. met het programma. Hoi hoi. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Bent u een uh, innovatieve, duurzame, nieuwe ondernemer? Dan horen wij dat graag. casaluna.ncrv.nl is ons uh, mailadres. En we hadden het net net dus over hoe, hoe vernieuwend Griekenland eigenlijk zou kunnen zijn. En al het initiatief Naked Wines. Wat op een andere manier aan de wijnverkoop doet. Wilbert, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, Welk vakgebied gaan we het over hebben? Welke uh, branche? Uh, nou ja, ik zou het liefst hebben, want je, je, je focust je meer op duurzaamheid. Ik had eerst begrepen, uh, toen ik eerst uh, eerste minuut hoorde... dat het over maatschappelijk verantwoord ondernemen ging. Oh ja, ligt het heel ver van elkaar af? Nou, er zit wel een het ligt wel in, in dezelfde hoek, zeg maar. Maar oh. uh, bijvoorbeeld een, een onderneming als uh, Koninklijke Ten Katen... Dat uh, is daar bijvoorbeeld een van de voorbeelden die ik kan noemen. Die noemt zichzelf uh, een MVO, een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Mm -hmm. Maar die levert dus uh, bijvoorbeeld, die, gaat, uh, die is bezig met meewerken aan het Chinese legeruniform. En ik heb dus contact gehad met uh, Tenkaat hierover. Die zeggen ja, maar we leveren aan het goede Chinese leger. He, want het leger ja, ja. Dat is buiten betrokken bij het vermoorden van uh, diverse groepen van de eigen bevolking. En daar staan bestaan verschillende rapporten. En ook van de United Nations, die, die benoemt dat. Uh, maar goed, ten kate, ja, ik vind dat niet maatschappelijk verantwoord onderneming. Er nee. is natuurlijk al vaker ook over banken die bekritiseerd zijn. Hè? Van dat je uiteindelijk belegt in wapenindustrie of iets dergelijks. Dat het ook niet ja. maatschappelijk verantwoord is. Ja, het, ging, het, ging, het gaat deze uitzending vooral over, over duurzaamheid, inderdaad. Ja. En je bedoelt uh, met maatschappelijk uh, verantwoord ook wel arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld. Nou, de, nou, dat is nog zwak uitgedrukt, die mensen. Kijk, uh, uh, simpelweg kun je stellen dat de producten van, van die gemaakt worden... die komen wel uit de kampen, maar die mensen niet meer, die, die, die verdwijnen. En uh, nou, ik heb het wel eens eerder gehad uh, bij Casaluna over de, de orgaanindustrie. Die mensen worden dan voor hun organen vermoord, dus dat is echt een horrorverhaal. Nee. Maar dat is niet het thema wat je nou uh, nee. zeg maar, benoemt. Maar wat ik dan een ander product dat ook uit die kampen komt, oftewel zou kunnen komen. Uh, ik uh, sta in contact met die onderzoekers die dat uh, orgaan veranderen onderzoeken. En die hebben overlevenden van die kampen gevraagd wat voor producten ze moeten maken. En een van de producten zijn lampen. LED-lampen? Nou, dat weet ik dus nog niet precies. Want uh, ik heb me daar nog niet uh, specifiek op gevogelst. Maar dat zou ik dus wel willen weten. Want als je het hebt over duurzaamheid. Uh, bijvoorbeeld de productie in China. Nou, dat is, uh, dat is uh, om te huilen. Ja, ja. Uh, hoe, hoe ze met milieu omgaan. Dus als je dan zegt, uh, een ledlamp is wel zuinig mm -hmm. in gebruik. Maar als je dan naar het productieproces kijkt, dan denk ik van ja. Uh, daar valt heel wat graf, op af te graf, dingen graf, nog. Wat zeg je? Daar valt nog aardig wat op af te dingen. Ja, ik ga als ja. je redacteur uh, een voorbeeld van, uh, ik, heb, uh, ik voetbal nog steeds en ik, uh, ik had wel eens geprobeerd nieuwe schoenen te kopen. En toen zei de verkoper, ja, dit, uh, ik vroeg dan altijd het welk land komt die hij zegt, nou ja, de helft van de zool die komt uit China. Want uh, in Nederland mag het niet geproduceerd worden, dus dan komt het uit China. Ja, daar, ja. Dus, dus houdt de zin dat ze daar, uh, ja, dat is een van de... Vele voorbeelden, dat ze totaal lak hebben aan hoe ze, ja, ze zijn eigenlijk hun, hun land uh, gigantisch aan het verontreinigen. Ja, nou, dat is wel opvallend in uh, een artikel wat ik had gelezen van Peter Bakker, de oud-CEO van, uh, van TNT. Die schrijft, hij pleit ervoor dat bedrijven niet alleen hun financiële resultaten moeten moeten gaan rapporteren, maar ook toegebrachte schade aan de natuur en de maatschappij. Voor producten die zij zelf produceren. Op dat, als, je, yeah. als je dat soort dingen inzichtelijk zou kunnen maken, dan gaan mensen misschien ook heel anders tegen producten en tegen bepaalde bedrijven aankijken. Ja, Hecht maar je? het heeft wel met. Nou, dat heeft je op zich wel gelijk in. Uh, ik, ben, ik ben geen fan van Peter Bakker. Om, maar in dit geval. Met, nou, heeft hij een punt? <laughs> ja, hij heeft op zich wel gelijk. Want uh, bijvoorbeeld China dat is totaal niet transparant. In bijvoorbeeld uh, die onderzoekers die willen bijvoorbeeld weten van nou, uh, uh, gooi die kampen open, laat zien hoe ja. het daar aan toe gaat. Ja. En dat doen ze dus absoluut niet. Nee. Dat, ja, dus dat is een soort... Uh, ja, je kunt het vergelijken met de Tweede Wereldoorlog helaas. Uh, dat, mm -hmm. is, dat soort praktijken vinden daar plaats. Ja. Maar en, goed, dat... Het... Uh, als, hij, als je dan die transparantie uh, als China daar, daar aan toe zou geven... Dat, ja, dat zou een geweldige stap zijn. Ja. Maar eer dat dat gebeurt inderdaad... en dan ook nog eens internationaal gezien, dat wordt... Uh... Dat is een mooi streven, maar dat is echt iets te realiseren. dan moet je, dan zou je bijvoorbeeld, wat je zou kunnen doen is, wat ik zelf vaak zit te denken, is een soort productenboycott. Want zo'n beetje alles komt uit China vandaan. Dus je zou bijvoorbeeld met één product kunnen beginnen met kleding. Dat is een beetje, ja, heel veel kleding. Ik gaf net wel het voorbeeld van die legeruniformen die Koninklijke voor China gaat maken. Je zou bijvoorbeeld, ja, een consumentenboycott kunnen beginnen. Om maar het, je dit... kunt ook anders, anders denken. Weet je, we hadden aan het begin van dit uur dat fragment van DICO. Er zijn natuurlijk heel veel... heel veel textiel wordt geverfd nu ook in Aziatische landen. Nou, op het moment ja. dat je dus hier in Nederland komt... met een duurzame en ook een, een te betaalbare variant... wat DICO dus ja. doet, is dat er geen water aan te pas hoeft te komen... dan kun je het gewoon weer naar eigen land terughalen... en ja. op die manier ook die duurzaamheid uh, stimuleren. Goed, dat is één ja. voorbeeld hoor. Dat zou nog een alternatief uh, voor de boycotts kunnen zijn. Waarmee je er zelf ook nog iets aan verdient en goed bezig bent. Ja. Toch? Maar ja, we zitten wat te maar filosoferen. Ja, Leuk in ieder geval dat je, je, ik zeg zo, zitten we een beetje erop los te filosoferen. Wat, wat mogelijkheden zijn. Ja. Dankjewel voor het bellen, Wilbert. Uh, mag ik anders nog een tip geven voor mensen die geïnteresseerd zijn in dat uh, verhaal? Misschien ook over die producten? Ja, namelijk. Nou, er ze een site van uh, een van die Canadese onderzoekers. Dat is david-kilgur.com. En als je, daar vind je dus ook dat rapport over de organen. Maar ook uh, zeg maar via 4 over de, zeg maar die producten. Dus dan uh, kun je daar uh, meer informatie over vinden. Oké, okay. kijk eens aan. Bij deze, dankjewel Wilbert. Alsjeblieft. En een fijne nacht nog. Ik noem mijn telefoonnummer nog even. We hebben nog een kwartiertje. 0801121. Een andere manier van ondernemen en dan vooral gericht op duurzaamheid. Daar hebben we het over vannacht. En wat voor uh, mooie initiatieven hebben wij hier allemaal in Nederland? Ik heb begrepen dat vooral in Haarlem en de omgeving de meeste duurzame en vernieuwende bedrijven zijn gevestigd. Dus als daar nog mensen wakker zijn en die kennen een goed bedrijf of een leuk initiatief, laat het ons dan even weten. 0801121 of mailen kan natuurlijk ook NCRV.nl.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 Nooit verplaatsen. Zal de hemel nooit in die vlek ramen bekaatsen? Zullen wij dit ademloos niet gaan slaan? Mooie dan u zal het nooit gaan. Mooie dan u zal het nooit gaan. Mooie dan u zal het nooit gaan. Mooier het nooit gaan, mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal, zal geen mij ooit stil om het zwijgen. Zal die rook nooit uit fabriek stijgen en zien wij dit samen niet sprakeloos? Aan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Hier langs het stil. Stromen de water, het zijn eeuwig klinkend lied Maar vergeet het maar, vergeet het maar, maar vergeet het niet. Brussel, dat in 2008 uitkwam, de Dijk met het nummer Mooier dan nu. We hebben wat reacties via de mail binnengekregen op de uitzending. Iemand schrijft: Erik schrijft of Erik. Ik ben zelf bezig om informatie over onze voeding transparanter en toegankelijker te maken. En zojuist had het in het programma uh, gemeld dat Unilever hoog scoort op sustainability. Zij heeft mijn ervaring is compleet anders. Dit zeer conservatieve bedrijf doet net als haar concurrenten alles om niet te hoeven veranderen. Hun comfortable business model, veel voor weinig, is leidend voor het gedrag. Duurzaamheid is voor hen een modewoord dat met een goed gefinancierd PR-beleid wordt ondersteund. Het is oude wijn in nieuwe plastic tussen haakjes zakken. Ja, opvallend omdat Unilever wel vaak wordt genoemd als een van de meer duurzame bedrijven. Uh, verder hadden we het initiatief doorgemeld gekregen van Better Place, wat accu's kon wisselen. Nou daarover mailt Martijn. Uh, uh, op zich was het misschien een mooi initiatief, maar de firma is al failliet. En op nu.nl staat inderdaad dat eind mei het doek is gevallen voor het project Better Place. Mobiliteitsinitiatief heeft zijn faillissement aangevraagd. Het was niet te doen. Ze hadden nog 500 miljoen dollar extra nodig om de de komende jaren te overleven. En er was al 800 miljoen uitgegeven. Dus dat ging hem niet meer worden. Een woordvoerder van Better Place die zei... het is een extreem vervelende dag... waarop een poging om minder afhankelijk te worden... van fossiele brandstoffen faalde. De realisatie van de plannen had te veel hobbels. Niet zozeer op technisch gebied... maar wel ook de medewerking van andere autobedrijven. Alleen de Renault heeft het gesteund... en andere automerken die zagen het niet zo zitten. Goed, bedankt voor de reacties. Silia, goedenacht. Goedenacht. Hallo, vertel. Dag, nou, ik heb een uh, leuk geintje. De gloeilampen zijn nu verboden. Mm -hmm. Maar een Duits bedrijf heeft uh, die apparatuur overgenomen... en die draait evengoed nog gloeilampen... En die verkoopt ze onder de naam heatball.de. Dat is dan de, de site waar je dat kan vinden. ja. Yeah. En die, maken daar, die hebben daar een heel leuk programma op geschreven. De heatbal is heel energiezuinig. Dat noemen ze dus dat is de warmtebal. Ja. Die is uh, vooral voor de winter. Uh, de komende winter is dat ideaal. Die geeft 95% warmte. Ja. En, die de en licht. De 5% geeft die licht. Oké, okay. maar het is vooral die, warmte. Ja, het is, nou, hij is erg warm. En de Europese wetgeving, die, de regelgeving is zo krom. Die verbiedt de gloeilamp. Ja. Terwijl die heel energiezuinig gemaakt wordt van heel weinig uh, uh, producten. En de energiezuinige lampen zijn vreselijk vervuilend. En het, is dat zo? Afval is waarom een zijn die veel vervuilender dan? Is veel vervuilender heb ik wel gehoord. In Duitsland, maar weet je waarom? Uh, nou, dat weet ik niet precies. Maar uh. ik weet wel dat in Duitsland zijn heel erg, uh, maatregelen zijn er genomen. Op scholen vooral, als er zo'n lamp stuk gaat. De hele klas moet uh, geëvacueerd worden, omdat ze zo gevaarlijk zijn. En de groeilampen die worden verboden. Die kosten haast niks. En het is nog maar de vraag of die uh, energiezuinige lampen ook die, die tijd nee. halen van een groeilamp. Want nou, dat is wel uh, het idee juist, hè, met spaarlampen en dergelijke, dat die ook heel wat langer meegaan. En minder stroom trekken in ieder geval. Ja, minder stroom sowieso. Ja. Maar ze geven ook geen warmte. Maar uh, heb je zo'n heatbol? Nee, ik, nee, groeilamp heeft iedereen nog wel in huis. Het ja, maar zo'n zo, zo nieuwe, zo'n heatball, heb je die al of niet? Nee, ik heb haar niet besteld. Maar die site die, uh, kun je vinden. Ja, ik zit te WW. kijken, ja. ja. en daar staat dus ook dat als je, de, als je kunt ze daar bestellen... Ja. ...en dan doneren ze 20 cent of 50 cent naar een of andere... Oh, je hebt het al ja, voor Ja, ik, ik zit hem er gelijk, gelijk in getikt. Ja. Nou, ik vind het gewoon een hilarische uh, toestand dat dat uh, op die manier gewoon doordraait. Er ja, staat dus in het Engels, a heatball is not a light bulb, but fits into the same socket. Dus je kunt gewoon je aansluiting van je oude gloeilamp gebruiken. Ja, precies. Alleen ja. Ja, zou die dan dus veel uh, energiezuiniger nog zijn. Ja, ze draaien gewoon de boel om en dan ja. wordt gewoon doorverkocht. Ja, maar het is denk ik alleen een beetje onbekend nog. Ja, nou, ik ben maar, benieuwd uh, of daar de toekomst uh, bij ligt. Ja, leuk in ieder geval. Dankjewel voor de tip. Oké, okay, graag gedaan. Dag hoor. Goedenacht, dag. Lies Liesbeth hangt ook aan de telefoon. Goedenacht. Oh, prachtig nog. Dat is mooi. Uh, ik was net een boek aan het lezen. Dat gaat over een en al over duurzaamheid. Ja. En uh, dat heet De Mythe van de Groene Economie. Het is nog heel goed verkrijgbaar. Er zijn inmiddels al meerdere lezingen overgehouden... Uh -huh. in uh, meerdere steden, in Nederland en België. Uh, de mythe van de groene economie uh, van Annaleen Kenes, uh, met een k. Ja. En Matthias Lievens. En wat uh, de is de mythe... strekking ervan? De strekking is eigenlijk wel... Het uh, gaat over bijvoorbeeld onder andere de geschiedenis van de, de klimaattoppen... van Kopenhagen, Cancún en uh, nou ja, nog andere toppen. Het Kyoto-verdrag. Dus laten alle mechanismes die momenteel in de hele wereld... en in de veel Europese en Westerse maatschappijen werken leggen ze uit. Um, zij zijn zeker ook voor duurzaamheid... en zeker ook dat individuen oplossingen gaan zoeken. Ja. Maar ze hebben wel zoiets van... het moet allemaal toch wel... Um, met z'n allen moeten we toch eigenlijk van, voor gaan zorgen... dat de wetgeving en onze regeringen... gewoon werkelijk hun best gaan doen. Bijvoorbeeld ja. ook sommige wetten die nu gemaakt worden... over de emissierechten die al gemaakt zijn... Mm -hmm. naar aanleiding van het Kyoto-verdrag... Um, dat klinkt allemaal nog een beetje uh, mooi, maar ja, eigenlijk... de kaarten zij dan de, toch wel de mechanismes aan... die maken dat die emissierechten helemaal niet werken... en zelfs eigenlijk uh, tegenovergestelde werking hebben. Dat er zelfs een soort handel in ontstaat. Ja, ja, dat is dat goed. Mens, de, de, bepaalde bedrijven, uh, ja, multinationals dan veelal. al... Uh, uh, zorgen dat jo, ze mag... aan de ene kant soms een aantal milieuvriendelijke dingen doen, ja. maar aan de andere kant uh, verdienen ze bijvoorbeeld ook aan die immersiehandel. Ja. En, um, ja, en het maakt eigenlijk alleen maar dat het nog slechter gaat met het milieu. En zij kaart een heleboel van dat soort mechanismes aan. En uh, ze geven ook alternatieven. Alleen ik ben helaas op de helft van dat boek. Dus je bent dus nog niet aan die alternatieven, alternatieven toegekomen. Duh. Ja, dus ik ben nog niet aan toegekomen. <laughs> Fijn, het Liesbeth. is een heel interessant boek om te, gewoon te zien eigenlijk wat ja. er de laatste jaren in, in Europa en, en de westerse wereld... en ook zelfs misschien ja, wereldwijd... Ja, het is wel door Belgen geschreven. Mm -hmm. Maar het is, uh, ja, het is echt een heel interessant boek. Maar stemt het, en, uh, het je nog wel niks... positief? Of word je er heel erg ja, no, bezorgd ja, over ja, hoe het ja, gaat? Ja, helaas, ja. Maar ik bedoel, kijk, je kan wel positief willen zijn. En het kan ons wel verteld worden dat als we allemaal individueel dan maar vreselijk goed ons best gaan doen. dat we het dan allemaal redden. Maar. Ja, het is wel de vraag uh, of je daar werkelijk zoveel ja. mee opschiet. Want ja, ja. we merken nu de laatste jaren uh, dat in een heleboel Europese landen het, het to toch echt niet zoveel beter gaat met het milieu. Het, uh, ja, als je het een beetje ook als journalist en als gewone burger daar tijd voor hebt om het nog een beetje te volgen, ja. dan, dan ben je, heb je eigenlijk al dan geef je het al zelf al bijna op. En dan word je ook, ga je je schuldig voelen, wat ons ook in mijn idee ook wel een beetje aangepraat wordt, dat je zelf nooit helemaal aan van doen, want ja. je moet toch je brood verdienen. En ja, er staan ook wel absoluut alternatieven in. Maar ik, ja, ik bedoel, sorry, ik, ik, kan, ik, kan, niet, ik, ik kan niet zeggen dat het een heel positief nee. boek is. Maar ik ben dus nog niet aan de alternatieven. Nee, precies. Dat, dat is leuk, hè? Nou, dan, dan moet je, als we het dan weer over duurzaamheid hebben... dan moet je mij even bellen tegen de tijd dat je het, het uit hebt. Het de mythe van de groene economie. Ja. Ik kan het niet laten. Ik maak even reclame. De ja, nee, ik, van heb de hem, uh, ik had hem al maar, opgeschreven. En ik zou hem ook zeker aan journalisten aanraden. Want het is echt heel, het is straks heel goed leesbaar ook. Uh, alleen, oh, dat ja. is voor mij dan wel weer fijn, want daar heb ik nog wel eens moeite mee. Maar ja, goed, nee, ja, die initiatieven, die dat, dat is je wel... Je... wel uh... Ja, nou, dank u wel voor u. Ja. Ik ben heel blij dat ik in uitzending mocht komen. Ga dank je nu wel. nog lezen of uh, ga je nu slapen? Nee, ik ga nu slapen, want ik had ook, ik kwam misschien niet zo duidelijk, ook, ik had knallen kop bij, maar ik vond o. het zo fijn dat het aansloot bij waar ik net ja. met het boek mee bezig was, en ik was er ook enthousiast, heel enthousiast over, dus... Uh, nou, en veel van dan. mijn vrienden zijn er ook heel erg enthousiast over dat boek. Nou, dus, uh, Ja, uh, nou ik, weten uh, we nou, het wel, nou, Bed. Sorry, ik kan u laten. Het is wel alsof ik een <kan laughs> Nou, slapen weer. nu. Ja, dank u wel. Dag hoor. Dag. Dag. Dag. dag. Nog even een mail van Wilco Maghielsen die had uh, nog gemaild. Hij schrijft, vanavond sprak ik hem nog Ton Willemsen. Allang bezig vanuit onderzoek ruim dertig jaar geleden, toen hij zijn eigen huis... Uh, toen hij huis koude voeten had. Lang is hij tegengewerkt door de klassieke isolatielobby. Nu schijnt men zelfs op ministeries door te krijgen hoe innovatief en milieuvriendelijk hij is. Tegelijk komen de nadelen van onvriendelijke isolatiematerialen zoals peur of glaswol naar buiten. Uh, hij zegt hij heeft er verder niks mee te maken. Gewoon een bevlogen dealer die vandaag weer onder de vloer lag schrijft hij. En uh, nou goed, Ton sliep waarschijnlijk al. Want hij had hem nog een mailtje gestuurd om in de uitzending te komen. Maar waarschijnlijk uh, was hij al in slaap. En daaronder zit het berichtje. En dan blijkt uit dat het wel degelijk iemand is die goede initiatieven heeft. Dat minister Plasterk het duurzaam lintje 2013 aan Tonzon heeft uitgereikt. En Tonzon is dus dat bedrijf van Ton Willemsen. En de, de, dat duurzame lintje, dat wordt uh, ieder jaar uitgereikt sinds 2008 aan uh, personen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet op het gebied van duurzaamheid. Bijzondere inspanning dus. Goed, dat nog eventjes over de duurzame uitzending die wij hebben gemaakt. Zometeen hier op Radio 1, de collega's van BNL nog steeds wakker. Volgens mij komt er ook weer muziek bij en dergelijke. Natuurlijk, zoals altijd. En morgen in Casaluna, dan zit collega Nathan Vecht hier. En hij ontvangt kunstenaar Florentijn Hofman. U weet wel, hij werd wereldwijd bekend met die enorme uitvergrote gele bad-eend... die je dan uh, overal nergens ineens zag opduiken. Dus Zeker de moeite waard om naar te luisteren. Hele fijne nacht. Dag.